...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dictor Hark met het NOS journaal. Minister van Middelkoop zegt dat hij al langer wist... ...dat er een onderzoek liep naar Marco Kroon. Oeruzgan-veteraan die vorig jaar de militaire Willemsorde kreeg... ...is gisteren verhoord door de politie. Hij wordt verdacht van overtreding van de drugs- en wapenwet... Defensie geeft hem juridische bijstand. Van middelkope nadruk dat iemand pas schuldig is als hij door de rechter is veroordeeld... en zegt dat de verdenking niets afdoet aan zijn optreden in Uruzgan. De voormalige pelotonscommandant kreeg mei vorig jaar van koningin Beatrix... de hoogste militaire onderscheiding die ons land kent. Het vertrouwen in prins Willem-Alexander is het afgelopen jaar afgenomen. Volgens een onderzoek van Eén Vandaag heeft 60% van de Nederlanders vertrouwen in hem... als troonopvolger. Een jaar geleden was dat nog 81%. Veel mensen vinden hem te jetsetterig leven. Prinses Maxima is het net als vorig jaar het populairste lid van het Koninklijk Huis. Willem-Alexander is gezakt van de tweede naar de vierde plaats. De ChristenUnie is de laatste jaren steeds meer gaan lijken op het CDA. Daarom is in de toekomst een semi-permanente samenwerking tussen de twee partijen denkbaar. In het kabinet, gemeenten, provincies en het Europees Parlement. De partij wordt ook steeds liberaler. Zo staat in een wetenschappelijke bundel die is verschenen naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de ChristenUnie. De hoogste baas van de Japanse autofabrikant Toyota heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden. Toyota roept wereldwijd 7 miljoen auto's terug omdat er een kleine kans is dat het gaspedaal blijft hangen. Door dat probleem zijn in de Verenigde Staten al 15 mensen om het leven gekomen. In Nederland roept Toyota 95.000 auto's terug naar de garage. Tennister Serena Williams heeft voor de vijfde keer de Australian Open gewonnen. De Amerikaanse titelverdedigste versloeg in drie sets de Belgische Justine Henin. Serena Williams is de eerste proftennisser die de Australian Open vijf keer heeft gewonnen. Het weer vanmiddag af en toe zon, temperatuur 0 tot 3 graden. Vanavond neemt de sneeuwkans weer toe en ook morgen vallen er soms sneeuwbuien. Dit was het NOS-journaal. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest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 Zaterdag 30 januari 2010 Dag 30, hoe kan het dan ook anders in 2010 En nog 335 dagen gaan Dat maakt het ondertussen week 4 alweer Blans hoorde je met Whatsapp in een mooie aparte versie En het eerste uur hoorde je de computer live ja, Als je zo naar buiten kijkt zie je her en der een beetje sneeuw liggen Nou bij mij voor de deur was gewoon 3 meter sneeuw dan woon ik hier gewoon in Zandvoort. Dat vind ik wel mooi dat ik dat inbeeld. Dus uh, ik kon de deur niet uitkomen. In dit uur ga je veel muziek horen van me. We gaan even kijken wat die, wie er allemaal geboren zijn. Op 30 januari gaan we kijken wat er in het verleden is gebeurd. De bioscoopagenda gaan we erbij pakken. En we gaan de opmerkelijkste krant van Nederland erbij pakken. Dus Gabrielle, chill mee met Cigarettes and lights. Al twintig jaar, het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. Twintig jaar, ZFM. ZFM. One ticket please. Well, I don't have mercy everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. The music play, Barry White, zo op jouw zaterdagmiddag, terwijl dat het een beetje wit is buiten, ik vind het wel een mooie combinatie. Nou, we gaan even kijken wat er allemaal gebeurd is op 30 januari in het verleden, want het deel van de as van Mahatma Gandhi werd op donderdag 30 januari 1997 verstrooid in de, gangs, in de gangers. En op dinsdag 30 januari 1996 komt de laatste lichting dienstplichtigen op voor de eerste oefening. De, dien, de dienstplicht wordt dan officieel ook afgeschaft in Nederland. Op maandag 30 januari 1995 ontploft in Algiers een auto met explosieven. 42 doden en 286 gewonnen. Ik wist niet dat er zoveel mensen in een auto pasten. Op zondag 30 januari 1972 is Noord-Ierland Bloody Sunday... De dag, waarop Britse soldaten verboden, uh, de dag waarop Britse soldaten een verboden demonstratie van katholieken met geweld verhinderden. En op dinsdag 30 januari 1968 beginnen Noord-Vietnamese troepen en het bevrijdingsfront Het Tet Offensief op steden in Zuid-Vietnam. Nou, ook gebeurt op 30 januari is vrijdag 1948. Want dan wordt de Indiaanse geestelijke leider Gandhi in New Delhi doodgeschoten. En op maandag 30 januari 1933 komt Adolf Hitler in Duitsland bij verkiezingen aan de macht. Nou nog verder in het verleden, dat is maandag 30 januari 1928, komt tussen Nederland en de Verenigde Staten een draadloze telefoonverbinding tot stand. En ook gebeurt op 30 januari, dan is het zaterdag 1847, krijgt het Californisch dorpje Sierra Buena per decreet de naam San Francisco toebedeeld leuk gewetensvraag wat was San Francisco voor 1847 nou ja dat weten we natuurlijk allemaal, Hierba Brena nooit van gehoord kunnen we ook niks doen. doen nou, ook zijn een paar mensen jarig op 30 januari onze Nederlandse voetballer Edwin de Kruijf 40 jaar geworden onze zanger Phil Collins uh, is 59 jaar geworden uh, Dries Holden.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 zou helpen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen kopen, mijn ziel en zaligheid verkopen, maar ik weet niet hoe. te ontginnen, maar ik weet niet, hoe. Weet, niet hoe, weet, niet hoe, weet niet hoe. Ook zou je willen smeken, het van de kansel willen spreken, maar ik weet niet hoe. Toch, hoe cool heet nummer? Shakira. En ervoor, hij weet niet hoe. Het gaat niet over Rob Harms. Nee, dit was Benny Nijman. Hij weet niet hoe. Hij weet niet hoe. Hey, het is tijd voor de bioscoop top 10. Want Hel van 63 staat op nummer 10 ondertussen. Nou, wat gaat er nou over? Ondanks het barre weerbesluit het bestuur van de Friese Elfstedencomité. onder druk van de media. Met de kleinst mogelijke meerderheid van stemmen. ...dat de Elfstedentocht, Elfstedentocht doorgaat. Nou, tussen de duizenden die een startbewijs veroveren... ...bevinden zich soldaat Henk Buma, boerenzoon Sjoerd... ...en arbeider Kees Verwerda, uh, verpleegkundige Annemieke... Uh, ...en alle vier hebben ze zo'n reden om deze tocht der tochten te rijden. Nou, door de dramatische en heroïsche gebeurtenissen... ...zal deze Elfstedentocht ook voor Henk, Sjoerd, Kees en Annemieke... ...als een van de meest legendarische de geschiedenis in gaan... Op nummer 9, A Serious Man. Uh, uh, ja, van e Ruggie Eaton Ethan Coon en Joel Coon. Op nummer 8, Up in the Air. Nummer 7, Millennium 2. De vrouw die met vuur speelde. Op nummer 6, zit er, geloof ik. In, uh, ja, 6. It's Complicated. Ja, daar er zit een schijfje niet bij, daar ben ik vergeten erbij te zitten. En op nummer 5, Dikke Hear About the Morgans. Op nummer 4 Elven en de Chipmunks. Op nummer 3 komt een vrouw bij de dokter. Sherlock Holmes op nummer 2 ondertussen. En wederom weer op nummer 1 Avatar. Nou, Jack Sully is een gewonde oorlogsveteraan in de toekomst... ...die onvrijwillig met enkel, enkele anderen naar de planeet Pandora wordt gebracht... ...om deze te koloniseren voor de mensheid op aarde. Nou, deze planeet wordt bewoond door de nazi. Een mensachtig ras met een eigen taal en cultuur... Nou, de doen we alles aan om volk te beschermen tegen de mensen. En Sully raakt betrokken bij hun vrijheidsstrijd. En om het wel helemaal vrij te maken, wordt hij ook nog eens een keer van op een Nou, wil je weten welke films er allemaal draaien in de Zandvoortse bioscoop? Dus kijk dan even op de uh, website van de, uh, van de Circus Zandvoort. Of kijk gewoon in de krant of ik kan het je vertellen. Want it's complicated draait dagelijks. Om half tien. De helft van 63. Draait donderdag tot en met dinsdag. En donderdag, vrijdag, maandag om half twee. En de, de rest om zeven uur. Anubis in de wraak van Argus. Draait donderdag tot en met maandag om vier uur. Elven in de Chipmunk zaterdag en zondag om twee uur. This is Rigby. One song. One song.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 All I get is one chance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 Zal hij er een dragen met stipjes, streepjes of gewoon een hele witte? Denk je waar heb je het over? Nou zonder weet iedereen het. Dan wordt er een onderbroek van onze minister president, Balkenende, geveld. Ja, een heuze onderbroek van Balkenende. daarna het kledingstuk wordt compleet met handtekening verkocht aan de hoogste bieder. Al dus SBS 6, Na, nou, De veiling is georganiseerd door de politieke partij VVD. Zij gebruiken de opbrengst om een campagnekast aan te vullen. Hoe ze precies aan de onderbroek komen is niet duidelijk. Andere veilingstukken zijn een ouderwets muziekplaatje van oud-politicus Hans Wiegel. Een uur doorbrengen met politicus Mark Rutte of aanschrijven bij een vergadering van de Eerste Kamer. Juist, wie wil... Wil jij een onderbroek hebben van uh, Jan-Peter Balken en Rob? Nou, Juist, laat even over. Nou, hier, jammer weer. Een nou, ambulance was opgeroepen om naar een man in de straat Nieuwveld in Helmond te komen... Nou, de patiënt moest worden gereanimeerd. Daarbij werd het ambulancepersoneel ernstig gehinderd door een 18 jarige knaapje ...die als, uh, als een ijzeren hein opzettelijk in de weg bleef staan. Na meerdere dringende verzoeken om aan de kant te gaan en zich te verwijderen deed hij dat niet. Nou, uiteindelijk is hij aangehouden en naar het... Sorry? Jezus Christus. Kleine hokaije hier in de studio. Is hij naar het uh, politiebureau gebracht. Nou, wat ook wel een uh, mooie, nou niet een mooie, beetje zielig is, maar ik vind hem wel uh, ironisch. Een vrouw die op 12 januari 8000 dollar had gewonnen in de Amerikaanse loterijshow Cash Explosion Double Play, is dinsdag doodgereden toen ze een bar verliet. Ze had daar net samen met vrienden haar overwinning gevierd. Nou, de 47-jarige Deborah McDonald uit Crystal Rock in de staat Ohio, werd volgens uh, de politie aangereden toen ze langs de kant van de weg liep. ...tegen zijn onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Misschien kon de loterij haar niet uitbetalen, dus gingen ze haar maar... ...nou ja... Uh, in sint genesius roden is een dame van 78 geflitst... ...toen ze in een Porsche aan 93 km per uur door een bebouwde kom scheurde. Nou, van de politierechten in Halle uh, kregen ze een boete van 275 euro... En de overtreding da dateert al van uh, eind 2008. Maar de bejaarde vrouw moest zich nu pas voor de overtreding verantwoorden. Haar advocaat kwam echter alleen op dagen in Halle. Nou, die beweerde dat ze de cliënten snelle belieden gewoon even geleend had van haar zoon. Nou, de rechter hield rekening met het blanco strafblad van de dame. Ja, dame van 78 in de Porsche. Nee, ik zie het hier nog niet zo snel gebeuren in uh, Zandvoort. Teardrops hoor van Mass Effect Tech. Zou direct nog meer opmerkelijke berichten? Natuurlijk mooie muziek. En daarna de klok van 2 in Zandvoort op zaterdag. Kijken wat die allemaal weer gaan doen vandaag. Ik ben benieuwd. Give it to me, baby. Uh-huh. Uh -huh. Give it to me, baby. Uh -huh, uh -huh. Give it to me, baby. Uh -huh, uh -huh. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Searching for the reason and reason Searching for the higher ground in me I've been trying to surrender To trust in everyone All right, all right All my days of misery Someone could have taken them from me So I've been looking for myself For oh so many times I'm searching for the answer When it answers No one seems to know What's on my mind I'm Craving for your love I'm just aching For your touch Touch All my days of misery Someone can attend them From yeah. me hey. So tell me where you are Tell me Everything that I will ever live for, But I throw it all away Hey So look into these eyes And come tell me how you feel All right. All my days of misery someone I can't stand there En afgelopen donderdag toen we in de Ahoy waren in Rotterdam bij de vrienden van Amsterdam als Keenhoek En deden ook de nummer 1 daar aan En This Version live uit de Heineken Musical in Amsterdam En het vond wel mooi waren met acht personen daar naartoe En uh, zes personen die uh, zaten eraan te denken om met z'n allen tegelijk bij bier te gaan halen En de tweede van het gewoon te genieten Nog zelf in de vullen wat deed ik vond hem helemaal geweldig. Ik weet niet hoe ze dat doen. Sowieso was uh, Vrienden van Amsterdam afgelopen week helemaal geweldig. Zondag is het op televisie. Kan je nakijken hoe wij hebben kunnen genieten daar. ZFM Westkust weerbericht. Ja, wat moet ik ook doen. Maar het begint een beetje eentonig te worden. En menigene heeft het er inmiddels wel mee gehad, denk ik zo. Maar het is opnieuw wit in onze regio. We zijn met de sneeuwrijkste winter bezig sinds de winter van 78, 79 en in veel plaatsen ligt vanochtend weer 3 tot lokaal 6 centimeter. Ook is het weer gaan vriezen, want rond zonsopkomst lag de temperatuur rond de min 2 graden. Nou, de temperatuur zal vandaag weer oplopen tot boven het vriespunt, want het wordt vanmiddag maximaal 3 graden. Verder zijn er flinke periode met zon, maar er kan ook zo nu en dan een smeltende sneeuwbui of hagelbui vallen. Nou, de wind waait uit het noorden, later uit het westen is overwegend matig van kracht vanavond. En de komende nacht is het wisselend bewolkt. En met name vanavond vallen er enkele flinke sneeuwbuien met daarbij kans op onweer. Nou, ook in de nacht vallen enkele sneeuwbuien, maar dan is het meestentijds tijds droog. Nou, de temperatuur daalt naar waarde tussen 0 en min 2 en er waait een matig en zee en krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon geregeld. De wind waait uit het westen en is overland meest matig met een kracht van 4 en een zeekrachtig tot 6. En de temperatuur stijgt in de middag naar een maximale temperatuur geraden van 3 graden. Zondagavond neemt geleidelijk de wolking toe en met name later op de avond en maandagnacht vallen er weer talrijke sneeuwbuien. Met daarbij weer kans op onweer. Maar de wind waait uit het westen, later uit het noordwesten. En is overwegend matig van kracht en de temperatuur dan naar waarde omstreeks de min 1. Na maandag beginnen we de dag bewolkt met enkele sneeuwbuien. Maar de buien trekken weg en de rest van de dag blijft het als het goed is droog met geregeld zonneschijn. De wind waait dan uit de noordwesten, is overland meest matig. En de zee vrij krachtig met waardes tussen de 4 en de 6 op de schaal van boven. En de temperatuur stijgt naar een maximale graden van 4. Maandagavond neemt geleidelijk de bewolking weer toe... Op de nadering van een storing en in de nacht na dinsdag valt een sneeuw of smeltende sneeuw. De temperatuur dan naar waarde rond het vriespunt en een matig tot krachtige west- tot zuidwestelijke wind. Ik word gek. Ik denk dat ik wel in de afgelopen drie minuten wel 60 keer sneeuw en sneeuwbuien heb gezet en het gaat weer vriezen. Wanneer komt de zomer er nou weer aan? Nou, dat gaan we zien. Dat gaan we vanzelf meemaken. Wanneer de zomer er weer aankomt. Maar dat merken we uh, denk ik pas in juli. Yeah, maar de beachboys zijn been nog vast bezig. Serving USA. Their A bushy, bushy surfing USA. Teacher we're serving serving USA Many peace before side outside you possess a fallacy outside you selling no outside do it inside outside you all over the house outside you and why in the side everybody's concerned serving USA Everybody's got serving Servin' USA Everybody's got serving Servin' USA Yeah, everybody's got serving Servin' USA, surfin USA.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 saw you guys dancing in the sun, a shadow fell on my heart, you were the worst mistake she ever made, and she laughed too loud at your jokes, yes I know you were funny, but I couldn't laugh, because I knew. she's tried, yes, she's tried to run away, but you would not let her go, you are a ball in her chain. Now I wish you were dancing in the sun, but the steps were Tegen de klok van twee uur hoor je het warres. She couldn't Lab. Mijn dienst zit er weer op. Ik bedank Rob Harms voor zijn tomeloos aanwezigheid en inzet tijdens mijn uitzending. Graag gedaan. Succes zo direct de komende drie uur met Rob Harms op Zandvoort op zaterdag. Ik zal u volgende week weer plaatsnemen achter de microfoon. Dan is het ondertussen week vijf. Zaterdag 30 januari 2010. We zitten er alweer bijna op voor mij. 335 dagen nog te gaan De dag dat Phil Collins uh, 59 werd, wordt, werd Gaan we nog één Nummer voor jou draaien en ik hoop dat je hem Leuk vindt Het nummer is No Doubt, Don't Speak En ik zeg tot volgende week